6 uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. Een man van 39 uit Arnhem is aangehouden voor een reeks autobranden in de stad. De afgelopen weken gingen 17 voertuigen in vlammen op. Politie, justitie en gemeente gaven het onderzoek voorrang vanwege de maatschappelijke onrust in Arnhem. Met name de wijken Klarendal en Presikhaaf werden getroffen door de autobranden. De politie patrouilleert de paard in de wijken overdag en s'nachts en sluit meerdere arrestaties niet uit. Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse Intensive Cares is gedaald tot 680. In Duitse ziekenhuizen liggen ook nog eens 28 Nederlanders. In totaal dus 708 patiënten tegen 735 gisteren. De daling geeft volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, de ruimte aan IC-medewerkers om enigszins op adem te komen. Daarnaast kunnen operaties die waren uitgesteld vanwege de coronacrisis nu uitgevoerd worden. Het bestuur van de politieke partij Denk is uiteengevallen... na het opstappen van de penningmeester. Dat heeft de partij vandaag bekendgemaakt. Voorzitter Usturk blijft nog wel zitten. Denk wil begin juni tijdens een ledenvergadering een nieuw bestuur kiezen. Het rommelt al langer in de partij. De onrust escaleerde toen de oprichters Usturk en Kuzu ruzie kregen. Kuzu beschuldigt Usturk van politieke broedermoord... omdat hij verhalen over een buitenechtelijke affaire naar buiten zou hebben gebracht. Een dolfijn is vanochtend door de sluizen van IJmuiden... meegezwommen met een vrachtvaarder het Noordzeekanaal op naar Amsterdam. Het zou gaan om een tuimelaar die al drie dagen het vrachtschip volgt vanuit Frankrijk. Het dier bevindt zich nu in het drukbevaren havengebied van Amsterdam. SOS-dolfijn vreest een aanvaring en wil de tuimelaar weghalen. Mogelijk gaat het om de bekende dolfijn Jean Vloch uit het Franse Bretagne. Een dier dat in het verleden regelmatig opdook bij de havenstad Brest. En dan het weer. In het oosten van het land valt nog een enkele bui. Vanuit het westen klaart het steeds meer op. Vanavond en vannacht koelt het af naar lokaal 3 graden in het binnenland tot 8 graden aan zee. Morgen wordt het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Sue the night and the wheel. En uh, dat allemaal bij het tweede uur hier van uh, ZFM. En entertainment for you, mijn naam is Fred Heij. En uh, ja, als je, als je wilt reageren op, uh, op dit programma... dan kan dat natuurlijk ook. Uh, zandvoortradio uh, apenstaatje gmail.com. Ja, zandvoortradio, gmail.com. En uh, we gaan een plaatje doen van Boniem en Ma Baker. Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago town. En het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor.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 Dus van entertainen voor You hier bij ZFM uh, vanuit Zandvoort op de tolweg hierna. En uh, ja, natuurlijk uh, te beluisteren op de 106.9 FM in de Ether en op de kabel 104.5 FM. En uh, ja, natuurlijk kunt u ook uh, vrijdags uh, naar Zigo, di ja, digitaal kanaal, TV-kanaal 40, moet ik zeggen. Ik kom even niet meer uit mijn woorden en uh, ja, voor eventuele uh, uh, ja, berichten kunt u dus terecht bij www.zfmzandvoort.nl. En uh, ja, als u een klacht hebt of uh, wat dan ook... kunt u ook mailen naar info-zfmzandvoort.nl. Zo, dat was een hele mondvol. vol. We gaan weer verder met een beetje muziek uit de uh, jaren... ja, een beetje toch wel richting de jaren zestig. de Drifters en and andere, the Boardwalk.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 the park you hear, the happy sound of the carousel, you can almost taste the hot dogs and french fries they sell, yes you can, Under never moon, down by the sea. I'm Dat het alleen voor jou doet, dat het alleen voor jou voelt Ik kan niet zonder jou Voel je dan niet deze liefde, want echt het is amor We zeggen wil en is dat iets wat je mond niet kan? Ga mee, ga jij dan met me mee? Als dit weer elke keer als ik je zie, dan vondt mijn hart weer die melodie. Ga mee, ga jij dan met me mee? Want dan ik alleen als jij daar naar me lacht en ik je dan zonder. Gaan. Moet ik je nou zonder jou, zonder jou zo alleen staan? Voel je dan niet dat mijn hart zo alleen voor jou doet? Dat het alleen voor jou moet. ik kan niet zonder jou. Voel je dan niet deze liefde, want het, het is zo Ik ben nog niet De sfeer hier bij ZFM. En dat was John West en Voel je dan niet? Nou, ik voel het allemaal. Ja, vooral dat het toch wel een beetje fris is voor de tijd van het jaar. Maar goed, uh, we gaan blijven... Ik kom er helemaal niet meer uit. We gaan uh, gewoon door met Mark Anthony en You Sing To Me. Dolly Toots. en uh, ja, back to the 19 s En uh, ja, negatief hoort mij naar de 90s. Love me just a little bit more. En uh, dat allemaal hier bij ZFM Zandvoort. En alweer het tweede uur. En uh, ja, er zit al een dik half uur weer op uh, van ZFM. Uh, Entertainment for You. En we gaan verder dus uh, met nog een plaatje van Ben Saunders en Kill for a Broken Heart. <middels> It's not physical. Can't go no further down. verbonden vervlogen jaren. En how come, how long? En ja, we gaan lekker verder met Michael Taylor en Bara Bara. Dan Michael Telo en Bara Bara hier bij CFM Zandvoort. En uh, ja, entertainer voor you. Mijn naam is Fred Heij. En uh, ja, als u uh, enig suggesties hebt, uh, dan kunt u dat ook uh, mailen naar me. Dat is uh, zandvoortradio, apenstaartje, gmail.com. En uh, ja, voor, uh, voor het luisteren natuurlijk op de, op de site kunt u ook naar zfm-live.nl... ...en uh, voor de suggesties naar het programma we zelf. We hebben heel lang op moeten wachten. Nou, even wachten nu dan, hè. zijn ze eindelijk weer terug in de Zandvoort. Ja, dat gaat eventjes helemaal niet goed. Maar goed, we gaan even verder. Info-apenstaartje zfmzandvoort.nl voor eventuele suggesties. Of uh, ja, wat, wat je ook wil. We gaan verder met de Frans Duits. Want uh, ja, ik kom toch niet meer uit mijn woorden. Dus we gaan verder. Kom terug. Ja, die vergeet ik nooit meer. Ik kan niet meer slapen, mijn hart dat doet zeer. Wat heb ik gedaan, waarom ben jij nu niet meer bij mij? I'm Dick en Pharaoh Williams en Bloodlines, ja, dat was zoveel om te doen. Plagiaat en noem maar op. En ja, toch een mooie plaat. Ga verder met Hot Chocolate. And I give you a heart. chocolate. Uh, inmiddels overleden. En, uh, had het over... I gave you my heart, it Nou, nah. ja. We zijn haast, uh, ja, aan het einde van de tweede uur van Entertainer for You. Ik hoop dat u uh, allemaal een genoot hebt van de muziek. En, uh, ja, als u nog vragen heeft of, uh, ja, iets dergelijks, suggesties of wat, uh, kunt u dat mailen naar, eh, uh, zandvoortradio gmail.com uh, Ja, en, uh, ja, we gaan zo eventjes naar het nieuws. En dan gaan we natuurlijk verder met Zandvoort Radio. En uh, ja, even kijken wat wat ga ik draaien. Ja, ik ga er nog eentje doen van Mick Hucknall en I Did ready to go blind. Ik zou het nogmaals zeggen, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.